I swear this is true and I'll owe it all to you. Download your app. I'm the party application rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cristine Having a good time with you. I'm telling you, I I had the time of my life.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 makes motion moves like a maze All inside of me, hard especially yeah. No other rhythm, where well, I wanna be Flowing, growing with electric eyes You dip to the die, baby, you'll realize yeah. Baby, you'll see the funk inside of me Baby, you'll see that rhythm is the key Hit, get, witty, witty, can't think, quitty, quitty Stomp on a street when I hear a funk group Blue play a pop pipe, follow what you shoot Baby, just sing about the groove Singing the groove is it Heb je al ik ben een desastre. Ik weet wat er pasando, gebeurd. Ik moet dormen, ik heb mijn Alguien heeft bordado tu cuerpo met hilos van mijn ansiedad. Ik heb tus piernas cruzadas en mi spa.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 Zeg que dat het de kans is. Ik heb niet nodig. Ik heb het niet nodig. Ik heb het niet nodig. Ik heb het niet nodig. Ik niet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 Ik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 Is zoals het gaat hier aan de kust. It's de de DJ, gonna burn this goddamn house right down. Oh, no. You better not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 De roetdeeltjes van de brand in Moerdijk zijn waarschijnlijk tientallen kilometers noordelijker terechtgekomen. Tot aan Gouda kan de roet zijn neergeslagen. Het RIVM adviseert mensen voorlopig geen groenten uit eigen tuin te eten en kinderen niet buiten te laten spelen. Alle metingen hebben tot nu toe overigens geen schadelijke effecten op de gezondheid uitgewezen. De zeehavens Amsterdam, dat zijn de havens langs het Noordzeekanaal, zijn hersteld van de crisis in 2009. De havens van Amsterdam, IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad zagen de overslag samen met 4% toenemen. Alleen Amsterdam heeft geen groei geboekt, daar was zelfs een lichte daling te zien. Eerder maakte de haven van Rotterdam al hun recordresultaat bekend.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 De bestrijding van illegaal vuurwerk is volgens justitie een succes. Het afgelopen jaar is er veel minder illegaal vuurwerk onderschept dan het jaar ervoor. In Nederland is tot vandaag bijna 90.000 kilo in beslag genomen. Het jaar ervoor was dat nog bijna drie keer zoveel. Volgens justitie is de import van illegaal vuurwerk flink bestreden. De jeugdtrainer van de Nijmeegse voetbalclub SV Hatert blijft voorlopig in voorarrest. De jeugdtrainer van 19 werd eind november gearresteerd. Hij zou jongens tussen de 12